Voordat ik de opname start nog even het volgende. Deze podcast staat vooral in het teken van navigatie. Derk is van het station naar huis gelopen en daarbij heeft hij gebruik gemaakt van TomTom Tom en Navigon. Verder heeft hij een boswandeling gemaakt waarbij hij Ariadne gebruikte. Wilt u dit nou ook een keer meemaken? Dan kunt u contact opnemen met Bartimeus en dan gaan Derk of ik samen met u het bos in of op stap in de stad. Hey, goedemiddag. Welkom bij het iAsk e vragen U van Bartimeus. En deze versie is van 9 november 2012. Ik hoop dat we leukere dingen gaan doen. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar we hebben het de afgelopen tijd behoorlijk over navigatie gehad. En ik had vorige keer in de keer ervoor aangekondigd dat we deze keer um, navigatiedingen gingen doen. Nou, die, heb, die hebben we gedaan. Ik ben wat aan het rondschauwen geweest. Dat heb ik geweten. Ik heb van de week wat rondgesjouwd met uh, Ariadne en met TomTom en met Navigon. Ik heb geen vragen op uh, e-ask gehad. Jij Tom? Nee hoor, ik had uh, geen vragen. Oké, okay, um, dan denk ik dat we gewoon gaan beginnen. Tenzij er iemand anders is die nog uh, iets heel prangend heeft uh, te melden, dan kan dat nu. En anders gaan we eerst maar eens beginnen met Ariadne, lijkt me. Is dat mogelijk, Tom? Dat kan. Ik had toevallig Navigon voorstaan. Maar als je even een paar seconden hebt, dan zoek ik even het andere bestand. <laughs> ja, dat hadden we misschien ook wel even over moeten overleggen. Uh, ik heb wel die paar seconden. Is er iemand anders die nog wat... Uh... ...leuks engst snelste te melden heeft. Nog even een vraagje, Dirk, met u over een. Uh, ja, die Desi-speler uh, die, die we laatst besproken hebben in het forum. en die ineens niet meer te vinden was. Er zijn toen wat mensen geweest die zijn ernaar gaan zoeken. Uh, maar ik heb niet de indruk dat die ooit nog boven water is gekomen. En uiteindelijk heb ik nu dus maar ooit ook Desi gekocht. En als je het uh, forum erop nagelezen hebt, dan uh, ben ik daar uh, redelijk enthousiast over. Oké, okay, dat is hartstikke mooi Bruno. Ja, ik kon hem ook echt niet meer vinden. Ik heb er ook naar gezocht. Dus, ja, wat ik toen al schreef. Er zijn maar twee redenen waarom zo'n ding uit de stoel verdwijnt. Of uh, Apple gooit hem eruit. Om uh, alleen bij God en Apple bekende redenen. Of uh, de maker trekt hem terug. En ik kan me voorstellen dat de keuze dan op Voice of Daisy is gevallen. Uh, Daisy Worm valt denk ik af omdat hij gewoon niet kan versnellen en uh, hoe heet het ding Read2Go ja Read2Go heet het ding geloof ik uh, die heeft af en toe van die hele lange pauzes tussen de zinnen en dat is echt heel erg irritant en de makers hebben toegezegd dat ze het zullen oplossen maar dat hebben ze nog niet gedaan wel jammer dat die spelers zo duur zijn overigens, ik vind ze behoorlijk aan de prijs maar het uh, loopt als een tierenlier nou gelukkig ja, want wat dat uh, read-to-go betreft, daar had ik dus juist een heel ander probleem mee na mijn laatste update. Ja, misschien kun je dat dan ook aan de makers gaan melden, maar goed. Uh, hij is dan op een gegeven moment uh, niet meer in staat, bepaalde deze, het was niet met alle boeken, maar het was met name met... Ja. ja, laat ik het mijn eigen producties noemen, de, de, de sprekend NVBS kon hij helemaal niet meer afspelen. Daar ging hij met die ingebouwde stem uh, de eerste twee, drie uh, itempjes uit de, de inhoudsopgave voorlezen en dan hield het helemaal op. En die uh, andere was mijn uh, afdelingsblad van de NVBS, het alternatiefje heet dat. Dat is een, uh, door een aantal mensen in de studio van een geproduceerd uh, blad. En dat wordt dan wel uh, door graven netjes in Daisy omgezet. Dus dat moet het goede formaat hebben op zich. Maar daar wist hij ook helemaal de weg en uh, de kluts kwijt te raken. Dus daar, toen heb ik toch die andere maar genomen, die Voice of Daisy. En die doet het goed. Overigens kun je daar kunstmatig. Het, het, het trucje in doen, hè? Wat, wat in uh, read to go standaard uh, fout gaat met het uh, pauzeren tussen die zinnen, dat kun je daar instellen. Je kunt daar, als je dat wilt, pauzes tussen de zinnen programmeren. Dus het moet toch voor die re to go mensen niet zo heel moeilijk zijn om ze er helemaal uit te halen. Maar goed. Ja, ik weet niet, ben ik, ben ik nu aan de beurt? Als dat zo zou zijn, dan zou ik ik heb het net ook al aan Tom gevraagd. Ik zou het bijzonder op vrijstellen als iemand mij iets kon vertellen over NS-storingen. En waarom ik de stationslijst niet kan vinden. Want je kunt pushberichten krijgen van jouw station als daar storingen zijn. En dat zou ik buitengewoon graag willen. Pushberichten krijg ik wel, maar van heel Nederland. En uh, nou ja, dat moet kunnen, want ik heb het gezien staan dat het mogelijk is. Maar wij kunnen het waarschijnlijk niet. Ik denk dat dat, dat uh, Tonweg niet toegankelijk is, helaas. Maar hij geeft wel uh, heel veel storing op deze manier... ...van het doel van het hele land. Um, ik zal dat aan iemand met oogjes vragen... ...hoe die uh, interface daar werkt. Dat lukt misschien nog wel even... ...tijdens het, uh, het vragenuur ...en kan ik daar later op terugkomen. Ah, je hebt tijd genoeg, want die bestanden zijn allemaal zo rond een kwartier. Uh, ik ben er klaar voor. Laat me los dan. Ik ben aan het wandelen geweest met uh, Ariadne. En het doel van de... Komende drie kwartier, het is al heel erg lang eigenlijk. Is om te laten zien wat de verschillen zijn met uh, navigatiedingen. Ik gebruik zelfs Ariadne uh, redelijk veel. Omdat ik het grappig vind om, om ermee te werken en dan hoef ik niet zo goed op te letten in het bos. En wat ik ook uh, in ieder geval heb willen zeggen. Uh, ik weet niet zeker of je dat gemeld hebt. Als, het, uh, als ik in het bos ben en het gaat plotseling heel erg hard regenen, dan is mijn hele auditieve. Oriëntatie is gewoon echt helemaal weg. Ik loop er uh, meestal zonder stok. Dus dan hoor ik aan de boomsituatie of aan een dikke struik of aan een struik die uitsteekt, weet ik waar ik ben. En dan uh, weet ik ook wanneer ik links of rechts af moet. Maar als ik nu gewoon pijpersteden gaat regelen, dan uh, hoor ik dat niet meer. En dan is uh, eigenlijk of heel veel geploeter en uh, geplas de manier om thuis te komen of uh, Ariadne helpen erbij. En dan kies ik voor de laatste manier. Nou, hier komt mijn verhaal over Ariatna. Oké, okay, hier komt Dirk in een modderig bos. Oké, okay, de opname is nu gestart. Wat duurt het? meter. Ik heb een uitvoer. Uh, 17 seconden. 17 seconden. 17 seconden. Opnemen. We gaan elkaar opnemen. 17 seconden. Opnemen. Alter L73. Korte. 19 seconden. 7 meter. Afbeelding. Ik moet even de. Uitvoer goed zetten dus is laat ik deze seconde tijd verkwaarten. 10 meter van huis, 10 uur kompas. Oké, okay, minder dan 17 meter van huis, 10 uur kompas. Dat klopt niet helemaal, want het huis ligt achter mij. Maar dat komt misschien omdat ik hem net in mijn zak gestopt heb. En ik ga nu verder lopen. Hij staat zo dat hij om de 20 seconden zegt waar ik ben. U bevindt zich minder dan 23 meter van huis, 12 uur kompas. Ik denk nog steeds dat huis voor mij is, terwijl huis achter mij is. En er komt straks een stuk einde als dat goed is. U bevindt zich minder dan 29 meter van huis. Tweede kompas. Ik was ook net buiten. Misschien zag hij nog niet zo heel veel satellieten. De honden ook bij me, die hoor je trippelen waarschijnlijk. U bevindt zich minder dan 57 meter van huis, tweede kompas. Ja, dat kompas dat is uh, schijnbaar niet helemaal lekker vandaag. U bevindt zich minder dan 62 meter van einde, achter kompas. Kijk, nou gaan we de goede kant op. Hier even om de bende heen. Naukeurigheid 30 meter. Eeeh, dat is wel niet heel erg nauwkeurig. Dat kan beter doen. vind bevindt zich minder dan 37 meter van einde. 7u-kompas. Natuurlijk 10 meter. Kijk, dat 30 zo. meter. Hij springt af en toe tot gooien. Natuurlijk 10 meter. Zo, nu ben ik wel redelijk bij einde volgens mij. Je bevindt zich minder dan 37 meter van einde. 7u-kompas. Ik ga hem straks ook in mijn hand pakken, dan gaat het waarschijnlijk wel iets beter. Eén van de honden los. Appa, jongens. 12 uur kompas. Snelheid 0. Nieuw bericht van NB Storingen. MS Storingen. Winterswijk, zit van te trein. Dat is de NS Storingen app. Die hadden we ook al gezien ergens in het vraaguur. U bevindt zich minder dan 21 meter van einde. 6 uur kompas. Kijk. Nou, we hij het. Het loopt nog wel rustig door. Het is een rondje als een soort... Uh, of een bosting als een soort vierkant. Dus ik heb een eerste kruising, die steek ik over. Dan krijg ik een tweede kruising. Ik dan 23 meter van 6 uur kompas. U bevindt zich minder dan 9 meter van eerste kruising. 10 uur kompas. Snelheid 2.0 km uur. Snelheid 2.3 km uur. snelheid 0 km uur. Ja, en dat doet hij me wat volgens mij. Maar ik moet wel rustig lopen, want anders raak ik van het bospad af. zich minder dan 23 meter van eerste kruising, 7 uur kompas. Kijk, de eerste kruising ligt nu achter mij, dat is mooi. U bevindt zich minder dan 26 meter van tweede kruising, 12 uur kompas. De tweede kruising ligt voor mij, daar ga ik linksaf. Snelheid 3.6 km per u. Snelheid 3.9 km per u. Snelheid 4.1 km per u. Snelheid 4.5 km. Waakrurigheid 10 meter. Ik zet hem even met de voice over bij de nauwurigheid. 4 8 meter van tweede kruising, 4 uur kompas. Oké, okay, uh, 8, 8 meter van tweede kruising, dat, is, dat betekent dat ik echt op moet geletten... Hij heeft een nauwkeurigheid van 10 meter. En dus zal die ook nog.. Um, ja, ik, ik ben nu binnen zijn nauwkeurigheidsgrens, dus dan kan hij echt. U bevindt zich minder dan 8 meter van tweede kruising. Kompas. Overal zitten. Even kijken waar het zijpad is. Volgens mij is het iets verder. Ja, die 8 meter klopt misschien wel redelijk. Ja, hier is het zijpad. In bevindt zich minder dan 6 meter van tweede kruising, 9 uur kompas. Kijk nu, ga ik naar links toe en dan cirkelt dat een beetje om je heen. En op een gegeven moment moet dat tweede kruising naar 6 uur toe gaan, dat die achter me is. Hij bevindt zich minder dan 18 meter van tweede kruising, 9 uur kompas. Hij vindt nog steeds dat het links is, dat is wel raar. En soms pakt hij... Dingen op GPS en soms op kompas. En op de GPS zijn ze vaak veel nauwkeuriger. U bevindt zich minder dan 29 meter van tweede kruising. Acht uur kompas. Nauwkeurigheid 30 meter. Kijk, dan schiet hij weer naar 30 meter. Maar het is ook niet echt heel mooi weer momenteel? Nauwkeurigheid 30 meter. Heel bewolkt. Maar ah, hij helpt me wel. U bevindt om bevindt zich minder dan 52 meter van tweede krasing, zeven uur kompas. Hij helpt me wel om gewoon. U bevindt zich minder dan 49 meter van bocht bij hek, 1 kompas. Te weten waar ik ben. De volgende waypoint heet bocht bij hek of de volgende. Natuurlijkheid 30 meter. Favoriet? Natuurlijkheid 10 meter. En Over het algemeen blijft je wel redelijk op die 10 meter staan. Hij bevindt zich minder dan 33 meter van bocht bij hek, 10 weer kompas. En bij bocht bij hek moet ik naar links. Ik ga nu wat langzamer lopen Kijk waar ik ben. Ik veeg er even heen. U bevindt zich minder dan 26 meter van bocht bij hek. 12 uur kompas. Oké, okay, bocht bij hek moeten ze nog voor me liggen? Ik dacht dat ik er al was. Zo. ik okay, wat ik nou vind. Kilometer spelen. U. u bevindt zich minder dan 26 meter van bocht bij hek. 12 uur kompas. Nou, dat, dat kan mooier, vind ik wel goed. dan 7 meter van hek, 12 uur kompas. Dus hier moet ik ook weer een soort schuin naar links toe. Ja. Dat gaat geloof ik nog goed. Moet ik alleen... Bevind zich minder 14 meter van bocht bij hek, 10 uur kompas. Goed Want het is hier wel wat zompig, zo her en zo weer. Met wat grote gaten. Hij bevindt zich minder dan 21 meter van bocht bij Hek. 9 Uur kompas. Ik vind nog steeds dat dat bocht bij Hek. Het kompas gevonden moet worden. Ik ga even kijken wat hij van het GPS-signaal vindt. Dus ik ga naar links vegen. 243 graden Zuidwest. Richting niet beschikbaar. 30 meter, 7 Uur kompas. Dicht bij zijn mijn favoriet, bocht bij Hek. Volg toe aan favorieten. Knop. Startplaatsbepaling. Waar ben ik? Knop. Start. Vlucht ligt 32 meter. 7 U-kompas. 4. Richting niet beschikbaar. 241 graden Zuidwest. U bevindt zich minder dan 32 meter van bocht bij hek. 7 U-kompas. Snelheid 0 km per. Nauwkeurigheid 10 meter. Hoogte 5 meter boven zenuw. Verticale nauwkeurigheid 19 meter. Internetverbinding beschikbaar. GPS-signaal onbetrouwbaar. Ik vind het GPS-signaal onbetrouwbaar. Ik weet niet hoe dat komt. Want. Dat zou hier toch wel redelijk goed moeten zijn. 7 meter. Oh, dan nou raak ik per ongeluk de iPod aan. Oh. Dan loop ik verkeerd. U bevindt zich minder dan 36 meter van bocht bij het 7 uur Kompas. Ja, dat ligt achter me, dat klopt wel. Hm, ik loop gewoon rustig door. Plassen zat. Storing, blijf uit de buurt van Storing of kan je bij de even opnieuw dan deze in een achtvorm te bewegen. Nee, dan gaan we dat maar even doen. Alli op mijn GPS, waar ben ik? Knop. Ja. U bevindt zich minder dan 27 meter van bocht en T-splitsing, 11 kompas. Ach, de bocht en T-splitsing die zich licht voor me. Dat klopt, dan zou ik naar links toe kunnen naar Eerste Kruising. zeggen. U bevindt zich minder dan 14 meter van bocht en t splitsing 12 uur kompas. Dat nou, die bocht is hier naar links toe, geloof ik. Dat is een beetje een lastige bocht om te vinden. Nou, dan ga ik een stukje teruglopen. Dus ik daar nu gewoon 180 graden om? U bevindt zich minder dan 3 meter van bocht en t splitsing 5 uur kompas. Nou, dan even nog eens dat ik bij die bocht en t splitsing ben. Nu, breek ik mijn nek. Dag van de beest. Zo. Kijk, hij bevindt zich niet dan 8 meter van bocht en T-splitsing. Storing, blijf uit de buurt van Storing of of kan je. hebt met GPS, waar ben ik? Knop. Ik begon weer over het storing te zeuren. T-splitsing, zes u kompas. Nou, die ligt achter mij, dat klopt als een bus. Zo, moet er een klaarzaamheb. Dus dan moet ik de bocht bij hekken. 33 meter van bocht en T-splitsing, zeven u kompas. Voor mij. Ik kom zwaar geen andere honden tegen, dat is wel raar voor deze tijd. Dat is in de buurt van de bocht, als het goed is. U bevindt zich minder dan 15 meter van bocht bij hek, vierkompas. Ik ben nu bij de bocht bij hek. Dus even kijken wat hij daar zelf van denkt. Even wacht. U bevindt zich minder dan 13 meter van bocht bij hek, vijverkompas. Nou ja, dat is toch weer die afwijking van 10 meter die je altijd hebt... En ik denk wel. Kompas storing blijf uit de buurt van Stoeings. Oh, jongens, vergeet Waar ben ik? Klopt. denk wel dat um... ook de afwijking die ik had toen ik de punten zette meetelt. Ik denk nog 21 meter van bocht bij heb. Gaaf kompas. Dan moet ik even opletten waar ik loop. Ja, dan ben ik die bocht goed door. En hoe gaat hij straks weer? U bevindt zich 21 meter van Bosbeek, 12 uur kompas. Nou, ik dacht dat hij achter me nog inmiddels maar. Dan ik hier de heuvel af, hoppa. En normaal gesproken kan ik hier wel de weg vinden, dat is geen probleem, maar als het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen, dan uh, is alle audio-oriëntatie wel over in het bos, wat mij betreft. En dan kan ik echt alleen maar thuis komen met uh, Ariadne op zak. Ja, anders vind ik het waarschijnlijk ook wel, maar het wordt wel een stuk lastiger. Dus nou hoop ik in ieder geval dat ik het goede pad gepakt heb en dat ik... ...op de tweede kruising afloop. U bevindt zich minder dan 51 meter van tweede kruising, 9 u kompas. Kijk. Nou, ja, wat ik net zei is dat je wel moet bedenken dat de afwijking die je hebt... ...dus die 10 meter of die 20 meter of 30... Uh, ...net wat het is als je dat, um, die favoriet maakt... ...die moet je... ...in feite optellen bij de afwijking die ik je nu hebt. Dus dat betekent dat als ik toen 10 meter had... ...dat het echte punt 10 meter achter me kon liggen... ...en als ik dan nu weer 10 meter afwijking heb... Ja, ...dan kan die in theorie dus gewoon 20 meter achter me liggen. Maar als, als leidraad om de goede route te ik houden... 21 meter van tweede kruising, tweede ...lijkt me dat een helemaal prima ding. Oké, okay, dit was het verhaal over Hardy Op het begin is het heel grappig om, om dit soort dingen te doen. Ik had een uh, iPhone en een iPod met een poster die ik aan elkaar gemaakt heb. en ja, dat is uh, toch nog vrij redelijk. Wat ik bedoelde uit te leggen, dat is misschien niet helemaal duidelijk geworden. Uh, je hebt altijd een afwijking. Nou, stel als die zou altijd 10 meter zijn. Dat betekent dus op het moment dat je zo'n punt aan het zetten bent dat die afwijking ook 10 meter is. En als je aan het lopen bent. Dan kan die afwijking dus ook nog een keer 10 meter zijn. Dat geldt niet voor. Uh, Navigon of TomTom. Tom, want die weten wanneer je op de weg loopt. Ja of nee. Maar dat geldt wel voor het soort vrije. Veldnavigatie. Uh, Eerst had ik me helemaal de. Nou ja, iets, iets lopen zoeken. Uh, helemaal graag groen en geel lopen zoeken, denk ik of zo. Want ik had dit eerst met een iPhone 3 de punten gezet. En met een iPhone 4 was ik gaan lopen. En de iPhone 3 had een afwijking met een beetje pech van 65 meter. Dus ik had zoiets, nou dat klopt helemaal geen mythe van al die punten. En toen heb ik ze met de iPhone 4 overgedaan. En ja, volgens mij uh, klopten ze redelijk. En goed, zijn er nog vragen of opmerkingen over dit verhaal over Ariadne? Uh, ja, misschien kun je beter ook nog uitleggen wat uh, uh, je die punten moet zetten en ook een naam geven en ook hoe je het volgen van die punten doet. Ook als je meer routes hebt in één bos. En waar die leuke piepjes dan verdienen. Ik heb trouwens nog heel andere piepjes. Ja, er zijn heel veel piepjes. Volgens mij waren dit de piepjes die je hoort als je recht op een punt afloopt. En inderdaad... Um, mm, ja, om nu uit te leggen uh, hoe de rest van Ariadne werkt, dat hebben we in feite al een keer gedaan, maar we hadden er nog nooit mee gelopen. En vandaar dat ik hem nu erbij gepakt had. Je hebt een, uh, een, een voegtoe uh, knop en daar kun je inderdaad een punt een naam geven. En die wordt dan inderdaad uh, voortdurend uh, aangerefereerd. Dus je kunt er ook een langer verhaal bij maken van op heenweg, uh, bocht naar links, op terugweg, bocht naar rechts. Of net wat je daar uh, makkelijk in vindt. En wat bedoel je precies met het maken van meer routes, uh, Alwin? Nou, als je, um, uh, ik weet niet of je dat uitgevonden heeft, hoe je dat nou moet doen, als je in een bos nou uh, verschillende routes hebt. Ik kan hier lopen naar een, een rondje, het rode palenpad rondje. En ergens kun je dan ook uh, naar Bolvezen lopen en die routes die, die lopen een stukje langs ja, een stukje dezelfde route en dan gaan ze uiteindelijk afwijken. Het zou fijn zijn als je die, die routes verschillend kon markeren... ...dat je bijvoorbeeld één, alleen maar één keer het rode, panen, het rode panenpad kunt volgen... ...en de volgende keer, als je dat wil, de, de route. Dat bedoel ik, maar volgens mij gaat dat niet. Nou Alvin, wat je eens zou kunnen proberen... ...even kijken of mijn microfoon wel op staat. Ja, dat is dat je, als je... ...het is wel even een klus, want je kunt niet een hele route opslaan... ...maar wat je dus wel kan doen is op het moment dat je de... De favorietenlijst kiest, dus onderaan een de knop favorieten. Dan krijg je dus alle favorieten op, uh, in een lijst. En als je een favoriet dubbeltikt en je opent hem, dan heb je, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd acties. En op dat moment kun je een favoriet op volgen zetten. Um, dat is iets wat uh, Loadstone ook al kon. En als je dus alle favorieten die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld de route die je wil lopen, allemaal op volgen zet... Dan ziet Ariadne, of laat je Ariadne alleen maar die um, punten horen. En de andere punten worden dan niet gesignaleerd. Die blijven buiten beschouwing. Ja, zo kan dat. Maar dan moet je het favoriet voor favoriet op volger zetten. Op volger zetten hè? Je zou kunnen zetten, ik laat ze allemaal met een A beginnen. En dan, uh, dan kan ik ze allemaal selecteren. En dan tegelijk allemaal op volger zetten. Zullen we dat eens vragen aan wat Giovanni, Luca. Of je dat kan maken? Laten we het doen. Misschien moeten wij eens even erover babbelen, want ik heb nog wel een wens. Dus moeten we maar eens even een mail sturen voor wat nieuwe dingen in versie, waar zitten we nu, versie 3, in versie 4. Ja, doen we. En uh, mijn volgende vraag, dat kunnen we kunnen misschien een keertje in de forum -post, is er behoefte aan de vertaling van de handleiding? Ja, dat is wel wat meer werk, maar um, jij bent tenslotte gepensioneerd, dus <laughs> ga je gang, zou ik zeggen. Ja, goede hemel. Kun je wel zeggen, ja. Maar dat uh, ik, ik, ik, is wel een klusje, ik moet even die jaar ook nog uh, nodig bijwerken. Maar dat, dat ga ik dan doen. Ik denk zeker wel dat daar behoefte aan is, uh, aan een vertaling van de handleiding. Oké, okay, dat zet ik op mijn actielijst. Die wordt al akelig lang. Zijn er nog anderen die uh, opmerkingen of vragen hebben? Anders dan gaan we verder, anders lopen we heel erg uit, namelijk. Ja, die... Uh... Ik weet niet of dat je al ooit eens geprobeerd hebt om te combineren met uh, LookTel Recognizer. Als je dan bijvoorbeeld zegt van kijk ik ben er bijna, dan kan je als het ware met LookTel Recognizer bijvoorbeeld van uh, een, een object of zo, van de plaats waar dat je echt van het echte kruispunt uh, en dan als je dan met jouw uh, iPhone gaat mikken of zo, dan gaat hij zeggen van daar is het. Dus uh, zo kan je echt nog preciezer werken. Stel je voor, daar zou een brievenbus staan of zo, Dan zou die die wel uh, in combinatie met Lookdial Recognizer, um, dat zou nog preciezer, echt precies kunnen zijn. zou je zelfs uh, naar een bankje kunnen gaan. En kun je als brinde zelf die foto's maken, denk jij, Daniel? Of uh, moet je dat iemand vragen te doen die die brievenbus kan zien staan? Wat het beste is dat je dat uh, aan iemand vraagt, maar in principe zou het ook wel uh, moeten kunnen lukken, ja. Um, nee, want ja, ik, ik vind het in combinatie met, om echt iets precies te vinden, want ik heb een vriend en uh, die gaat graag uh, naar een McDonald's en die moet een plein oversteken. En uh, in plaats van uh, helemaal langs het plein om te gaan, dan uh, pakt hij zijn iPhone en dan zegt hij haks... Uh, dan gaat hij naar de McDonald's en dan met zijn looktail-recognizer ziet hij de McDonald's en dan kan hij in een, re, in een rechte lijn ernaartoe lopen. Dus als extra, ik zou zeggen dat je, ja, aan de punten waar dat je twijfelt of zoiets, um, nee, um, het lukt. Ja, om je een idee te geven, ik heb met die looktail-recognizer bijvoorbeeld, stel je voor, er is een... Uh, een poster en of het is eender wat, hè? Je hoeft maar een uh, stel je voor dat je een, een, groot, een groot veld hebt, dat je een, een foto van genomen hebt. Het uh, hoeft maar een heel klein deeltje te zijn van, uh, van, uh, van het beeld dat hij herkent. Dus het moet niet precies. Uh, hetzelfde zijn, maar van zodra dat er een stukje in komt, dat hij herkent. Bijvoorbeeld, om je een idee te geven, je hebt uh, cola, van Coca-Cola. Ik heb nu een, ronde, een rond Coca-Cola uurwerk, daar staat Coca-Cola in. Wel, ik had, uh, ik had dat uurwerk niet moeten fotograferen, uh, via die looktelrecognizer, want hij herkende rood, uh, hij herkende het uh, cola van het logo van Coca-Cola ook. Ik wil maar zeggen, het is maar een voorbeeld hè, om duidelijk te zijn. Dus als je eenmaal het logo van uh, Coca-Cola zou in Looktel -to Recognizer toegevoegd hebben, dan herkent hij alles van Coca-Cola. Ja, ga je zeggen, wat heeft dat nu met dat pad te maken? Wel, je gaat naar het pad. Als je ongeveer uh, weet waar dat je bent, maak er eens een foto van en probeer, speel daar eens mee. Je kan daar uh, nog preciezer... Bijvoorbeeld uh, de dokters, he, die, die hebben geen opvallende gevel. die deuren zijn allemaal hetzelfde. Als je één keer een foto genomen hebt van die, die praktijk van de dokter, dan ga je die, die voordeur ook terugvinden en van die toestand. Ja, zeker de moeite waard om dat eens een keer te proberen in het bos. Ik ben erg benieuwd wat hij uh, daarvan maakt. Er zijn natuurlijk unieke vormen voldoende aan bomen en aan uh, troepen. Dus het zou best kunnen dat hij daar... Uh inderdaad, herkenningspunten heer uh, ga ik, ik ga dat proberen en uh, ik meld dat. Oké, okay, nog andere. We hebben nog twee van deze dingen te gaan. Ik zie niet in de chat dat... Uh, ik zie wel mensen al weglopen, Er zijn er al minder. Dat is misschien wel wat aan de saaie kant, maar aan de andere kant is dit de enige manier om het gewoon een soort van mee te maken. Uh, als je alle punten waar niks gezegd wordt eruit knipt, dan heb je in feite niet meer het idee dat je aan het lopen bent. Ik denk dat we nu maar doorgaan met een Navigon. Lijkt me een goed plan trouwens. Uh, het valt mee hoor Dirk. Ik bedoel er zitten 11 mensen in en dat waren het ook dus. We blijven op sterkte. Uh, ik heb in alle bestanden heel weinig geknipt. Juist ook om wat jij zei om het, het hele lopen mee te maken. Ik heb natuurlijk wel wat dingetjes geknipt. Maar uh, ze zijn allebei nog zo rond de 13, 14 minuten. Hier komt Navigon. Kunnen we gelijk Navigon starten? Oh, top. Ik van hier. Dus We gaan nu Navigon doen plus Ariadne. En dan horen we hopelijk ook wat van huisnummers. Ik zal ze herhalen als ik ze wel versta en ze heel zacht zijn. Dat is goed, er staat al wel een thuis in. info, klam, gereed, wat Dat zal vast wel gereed zijn. Hij wordt Adres. nu gestart. Adres. Adres. Lekker stemming. Huis. Een uh, huisknop die doe ik dubbel tikken. Oh, wacht, hier wil een auto om mij heen, geloof ik. Nou, dat moet zo kunnen. Ik rekenen. Nu aan het eind van de straat, links afslaan, dan rechts afslaan op de Doddersweg. Oké, okay, dan ga ik ook Ariadne aanzetten. Deze gaat nu naar de achtergrond. Oh, GPS. En ik ga daar de startplaatverpaling aanzetten. 321... Richting niet beschikbaar, 500 Dichtst zijn dichtstbijzijnde favoriet, voeg toe aan favorieten, startplaats bepaling, startplaats bepaling. Die doe ik dubbeltik en nu ga ik hem in zak doen, dan ga ik lopen. Hij heeft gezegd waar ik heen moest, het eind van de weg links. naar. minuten, 17, dat heb ik gedaan. Voeg toe aan favorieten, 3 nee, oh. minuten, startplaats, 52 seconden, nemen. 3 minuten, 9 meter, afbeelding. Juist, Oké, okay, Brentje. Vooraan. Nee, vooraan. Hoppa. Brent. Brent denkt van waar loop je nou naast? Schok. zegt niks, of nee, hoe heet die? Ariadne zegt niks. Ga eens even kijken, waarom niet? 7 meter, 8 beeld in. Volg Waar ik de stopplaatsbepaling? Waar ik stopplaatsbepaling. Die had ik schijnbaar niet goed gedubbeld, Favorieten, Volg de Ligt bij zijn favoriet, huis. Zie even kijken waar. Volg de waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Nou, hij zegt dat ik in een Dolder ben. Nou, dit zou het moeten zijn. Frenkje vandaan. Vocht op. Pieter. Knop. We nu langs de Dolderse weg. Dolderse 150 156. Ja, dat zegt hij ook. Dolderse 150 tot 156. De stoep af, Na zo 200 meter schuin naar links afslaan. Op de doddigse weg dan links afslaan. Dat schuin naar links afslaan dat is altijd een beetje, een beetje raar. Uh, bij ieder klein bochtje in de weg vind je dat schuin links of schuin rechts. Maar dat is een beetje onzin eigenlijk. Zo, Brentje kan. Ik weet niet op een gegeven moment, moet ik links? dat is op? Hoppa! Ik bestuur de hond en de navigatie bestuurt mij weer. Dat is het idee, ongeveer. Het is hier gelukkig niet zo heel erg druk. Dit is altijd knijterdruk met vrachtwagens. De Reemia zit een hier vlakbij. Ja, we gaan er eentje, kom maar. Het over 200 meter, dus dat is een aardige dat komt Na 100 meter schuin naar links afslaan op de Dodderseweg weg, dan links afslaan. Wil van Wisselaam 1 tot 81? Die miste ik even, het was weer een, uh, een zijstraat die ik niet kende. Een heel klein zijstraatje waar ik het overstak. Volgens de weg 123 A. Volgens 123 A. Nee, zal het zijn. De ruimte toe ik. hoop niet dat dat getik heel lang was, ik hoorde het net pas. Dan hoort een auto voor me die van rechts afkomt ik denk dat ik die straat in moet. En dan euh, naar de linkerkant. Hier heb ik een afspraak van vriend dat hij wat krijgt als hij zijn best doet. Nou, dat heeft hij gedaan. Brentje, Frank. Zoek de stoep. Kijk of hij er nog even wat gaan doen. Heel jongen. Goed zo. Nu hoor ik hier links me dus een weg tussen de naderen kruising. Er is een zebra. Zoek de zebra. Kom, zoek de zebra. Ja, dat is gelukt. Goed zo, toe Nou, Ze gaan ons hier niet omver rijden, geloof ik. Zoek je, Nu ga ik de zijstraat links in. Waarschijnlijk heeft hij een andere bedoeld, overigens. Verderop is er nog eentje, meter of 50 verderop, dus ik loop nu verkeerd. Na 70 meter links afslaan, dan heeft u de gekozen straat bereikt. Ik zie je wel, ik ben nu verkeerd gelopen. Dus wat ik eigenlijk zou moeten doen, is nu. Hij bevindt zich minder dan 216 meter van huis, 11 uur gps. Ha, ik kom later van weg naar huis. Nu schuin naar links, van 1 tot 11a. Kleine slaan 1 tot 11a, brengt rechts, dus ik moet hier de weg over. Hij bevindt zich minder dan 2 met 1 meter van huis. Na 90 meter rechts afslaan in de Dr. J.C. Boswijklaan, dan links afslaan. Hij heeft nu bedacht dat ik de Dr. J.C. Boswijklaan in kan lopen. Die moet ik ook in, die moet ik rechts en links. Die J.C. Boswijklaan is de enige plek van hier waar ik die wijk in kan. Dus ik ga die zo Het voorbij lopen. minder dan 184 meter van huis, 12 uur GPS. Ik ga die zo voorbij lopen. 2 tot b Dat is 2 tot 32B van de Pleiningslaan. En dan gaan we kijken wat die navigatie mij gaat vertellen. ...zit zich minder dan 157 meter van huis, 1 u gps. Zo. ...zit zich minder dan 148 meter van huis, 1 u gps. Ik het huis schuin waarschijnlijk wel zo ongeveer... Weet je waaraan? U bevindt zich minder dan 128 meter van huis. Twee GPs. Nu rechts afslaan. Nou, ik sta nu op de hoek van die straat en ik moet daar ook weer naar het rechts afslaan. Ik ben. Ik ga hier nu oversteken. tenminste als die auto. Over, ja, dat doet hij. Overwent. U bevindt zich minder dan 119 meter van huis, 3 UGPS. En ik kan verderop rechts niet meer deze wijk in. Dus dan moet je op een gegeven moment wel iets gaan zeggen dat ik moet gaan draaien of zo denk ik. Dokter, van der Overlaan 24 tot 32. U bevindt zich minder dan 107 meter van huis, 1 UGPS. We Loop in feite nu in de straat, achter onze straat. De meter van huis, 2 gps. Zo brengt het mooi. 32 c 32 Na 40 meter links afslaan in de top van JC Boswijklaan, dan. afslaan. Minder dan 94 meter van huis, Hij wil twee mij... gps. Links af hebben in plaats van laten draaien. Dat is wel een beetje raar. Dus ik weet dat ik moet draaien, dat doe ik dan toch maar. Het wordt het een hele lange trip voor jullie om te luisteren. Ik ben nu gebruikt. Rens, aan 42ste 32 uur. U bevindt zich minder dan 98 meter van huis. Rens, voor aan. Rens zal wel denken. Loop je heen, loop je weer terug. Rens, voor Hoppa. Dus dan moet hij straks de route weer oppikken. Dat ik U linksaf... bevindt zich minder dan 98 meter van huis, 3 uur GPS. JC-boswijklaan in moet. Weet je waaraan? Kom. Goed zo man. Zo doen we net. U bevindt zich minder dan 93 meter van huis, 10e kompas. nu ben ik sneller thuis volgens mij. Dat zal wel niet de bedoeling zijn. Breng je vandaan, kom op. Goed zo. Nieuw bericht van Paul Allen. U bevindt zich minder dan 107 meter van huis. 18 gps. In slaan 32 C-32 t Nu links afslaan. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Na er... 70 meter links afslaan. Dan. U heeft uw bestemming bereikt. U bevindt zich in de gekozen straat. Dus 70 u bevindt meter zich van minder dan 111 meter van huis, 7 uur GPS. We moeten weer links af. Wat gaan naar de stoep. Kom maar, brengt je uit man. Dokter, van de hoeveel 24 tot 200, u bevindt zich minder dan 94 meter van huis, 11 uur Ariadne weet dat ik in de dokter van de loop. En ook de nummers, brengt vooraan. Hij moet alles bekijken. Hij bevindt zich minder dan 72 meter van huis, 10 uur gps. Dat zijn de ramenwassers. ...minder dan 55 meter van huis, 10 uur Nu links afslaan. U heeft uw bestemming bereikt. U bevindt zich in de gekozen straat. Links af, dat klopt exact. Dat klopt op de 18 weer. tot 22. U bevindt zich minder dan 32 meter van huis, 12 uur gps. Nou, dan zou ik recht op huis aanlopen. ik weet ik mijn eigen ga ook zonder navigatie te binden, dus dat klopt. U bevindt zich minder dan 11 meter van huis 1 uur GPS. Het van Overheemlaan 2 tot 10. Ik in de ruster van overheimlaan rond dar. Brent links en brend gaat links. Moet zomaar U bevindt zich minder dan 13 meter van huis 6 uur GPS en met een combinatie van brand en navigatie. Oké, okay, dat was hem. Um, Dirk, ik had eigenlijk al meteen één vraag voordat ik de microfoon vrijgeef. Uh, blijkbaar had jij alleen een straat opgegeven en geen huisnummer. Want ik ben gewend van uh, Navigon dat als je ook een huisnummer opgeeft, dat hij dus um, als je daar bent uh, roept dat de bestemming is bereikt. En dat uw bestemming bevindt zich aan de linkerzijde van de straat of rechterzijde van de straat. Klopt dat, had jij inderdaad geen huisnummer opgegeven? Ik heb wel een huisnummer opgegeven, maar hij doet dat uh, niet altijd. Ik denk dat ze deze buurt waar ik woon, die is nog redelijk nieuw. En dat ze in eerste instantie gewoon die straten erin gooien en later pas uh, de huisnummers en of het links of rechts is. Ik denk dat dat uh, toegevoegde informatie is die in een tweede slag bij nieuwbouwwijken erin wordt gestopt. Ehm... Um... Wat ik daar dus gedaan heb, is een stuk langs die Dolders weglopen. En hij wou eigenlijk mij sturen uh, rechtdoor linksaf en dan doorlopen. Dus gewoon een hoek van 90 graden, dat was de makkelijkste weg. Ik ging dus eerder naar links toe. Vandaar dat hij zei dat ik naar rechts toe moest. Toen liep ik door. En de wijk die heeft maar één weg uh, uit de wijk. Of twee eigenlijk, maar in ieder geval één die kant op. Dus ik had doorlopend nooit meer die wijk ingekund. Wat ik vreemd vond is dat hij mij dan op een gegeven moment... gewoon linksaf gaat sturen alsof ik een auto ben of zo. Ik, hij had gewoon daar moeten zeggen van... dit doe je niet goed, draaien en uh, weer terug. Er was geen enkele reden om mij daar linksaf te sturen... en dan, dan weer drie keer links om daar weer terug te komen. Als je aan het lopen bent... Okay. Dirk, uh, je bent uitgevallen. Ben je er nog? Ja. Oké, okay, uh, jongens, het lijkt erop dat uh, uh, Dirk eruit gesmeed is. Um, het gebeurt mij wel vaker als ik op, uh, op de Kramla ben, want daar is hij nu volgens mij. Ik ga even kijken of je er weer bent, Derk, en anders dan draai ik gewoon het derde fragment. Um, ha, Derk is er nog niet. Um, ik weet niet of er al vragen zijn en die kan ik eventueel dan misschien ook wel beantwoorden. Brand maar los. Ja, ik had wel een vraagje. Het viel mij op dat in dit tweede verhaal voor, bijna voortdurend op één of twee keer na... Uh, door Ariadne geroepen werd dat hij de gps-positie te pakken had. Uh, zeg maar uh, zoveel uur uh, uh, is, het, uh, ten, uh, uh, is het voor je of achter je uh, hey, de klok maar dan gps, terwijl in dat eerste fragment eigenlijk uitsluitend en alleen de kompaspositie uh, werd gegeven. Heeft, heb je enig idee waar dat verschil uh, uitverklaard kan worden? Ja, met Ariadne is het zo dat als, als Ariadne beweging merkt, dus ziet dat je beweegt, dan geeft hij dus, als je dat tenminste zo hebt ingesteld, je positie ten, ocht, ten opzichte van de, de, de, de, de bewegingsrichting. En dan zegt hij ook gps. Als hij vindt dat hij niet genoeg beweging ziet, dan geeft hij, eh, zeg maar, de, de, de positie ten opzichte van... Het kompas, dus dan is heel belangrijk hoe je, de stand van je iPhone is. Ja, het, het enige wat ik kan bedenken, Bruno, is dat er een uh, nogal slechte fix in het bos was. Trouwens, ik heb wel gehoord dat hij op een gegeven moment wel beweging zag, omdat hij een snelheid zag. Dus waarom hij in het bos steeds uh, kompas en niet GPS bleef roepen, blijft roepen, is voor mij ook een beetje een raadsel. Derk je bent er weer. Ja, dat was ook raar waarom hij dat deed. Uh, even kijken, ik pak heel even de microfoon. Waarom ik in het uitvloog, dat zal ik wel weer niet begrijpen. Ik heb hier nog even het loopscherm als je aan het lopen bent met. Uh, met... Moet ik wel even. Als je aan het lopen bent met. Uh, Navigon. Dan heb je een ding hoofdmenu Waarmee je terug kunt naar het hoofdmenu dat, klinkt, dat is ook niet zo raar eigenlijk En dan blijft de navigatie wel gewoon lopen Dus zo'n zo Navigon ding dat loopt gewoon in de achtergrond Ariadne niet 910 Nou dit is hier een fake route dat is, dat is dus een andere afstand als dat was Opties Het optiesmenu. Dat doe ik even tikken. Navigatie beëindigen Navigatie beëindigen Daarmee stop je de navigatie de Hele route tonen Hele route tonen, dat is op een kaart. Tussenbestemming invoegen. Nou, dat spreekt voor zich. Weer. Het weer. GPS. GPS, die kan ik dubbel tikken. Nu, nee. GPS, nee. appelslaag, nee. terugknop. Nee. GPS, op GPS, GPS, status. Nu aan het eind van de straat, links afslaan in de Christian Kramlaan dan. Aan het eind van de straat, links afslaan. Nu, links afslaan. Na 30 meter, aan het eind van de straat, links afslaan op de meester trepkade. Zo, zo, zo, zo. Positie zetten. Positie opslag. GPR status. Nou, hier kun je dus niet zo heel veel pandels zien. GPR terugknop. Ga terugknop. 40 procent. 06.1.0. 20. En wat hier wel leuk is, uh, op het onderste display... ...staat de straat waar je... Ja, aan het eind van de straat links afslaan in de Christian Kramlaan Dan Aan het eind van de straat links afslaan. Ja, als je met navigatie bezig bent, dan mag hij praten. Als ik daar vanaf die straat één keer naar links veeg... 20. ...en daar dubbeltik, dan zegt hij het laatste wat hij... Dan herhaalt hij zijn laatste opdracht. 20. ...na 30 meter aan het eind van de straat, links afslaan in de Christian Kramlaan. Dus ik, uh, ja, ik vind het Navigon een fijn pakket. Het is iets lastiger om te bedienen. De knoppen zijn wel eens een keer weg of wat vager te vinden. Um, en hoe dat het volgende komt weet ik niet. Ik heb zo af en toe... Uh, een routebeschrijving, dus een textuele routebeschrijving, en zo af en toe gewoon niet. En ik weet echt niet waaraan het ligt. Misschien dat even van jullie daar wat zinnigs over kan zeggen, of eventueel andere vragen. Ik laat nu de mic los. Ja, die vraag hebben we inderdaad al regelmatig gesteld, en er is nog nooit een, een helaas nog nooit een antwoord op gekomen. Ik wil nog even terugkomen op dat uh, gps-scherm van jou net. Je had daar die twee knoppen gps-status, en dat is op zich best leuk om te kijken daar, want je ziet daar ook je positie. En um, ...ook de nauwkeurigheid... ...maar die daaronder... ...positie opslaan... ...daar kun je best wat aan hebben... ...ik, ik zal je een voorbeeld geven... Uh, ...als we hier naar het bos gaan... ...dan loop je over een, uh, een, bos, de, een bosweg. ...ja, hoe wil, hoe wil je ook anders... ...die loopt dood op het bos... ...maar aan het eind is een parkeerplaatsje... ...dat staat verder niet op de kaart... ...maar die weg wel... Op het moment dat ik daar nu ben, ik ben op dat parkeerplaatsje gaan staan en toen heb ik dus inderdaad positie opslaan gekozen. En de volgende keer dat ik daar kwam en ik wilde daar naartoe navigeren, want je kunt er ook een naam aan hangen. Toen zei hij dus keurig, uh, parkeerplaats is aan de linkerkant van de weg. Dus dat positie opslaan, daar kun je best iets mee. Uh, het is niet zo dat je dus vrije punten kunt opslaan. Je kunt alleen maar iets opslaan dat uh, wel, zeg maar, binnen de kaart van Navigon ligt. Wat um. betekent. Navigon, is, die, is dat een gratis app of moet je daar net als TomTom Tom ook voor betalen? Daar moet je voor betalen en volgens mij is dat iets van 49 euro of zo. Ja, behalve als je een T-Mobile abonnement hebt, dan is er een Navigon Select en die kun je gewoon downloaden. En ik dacht dat die 59 was. Die prijzen van die pakketten die variëren nogal eens een keer, dat is heel raar. Soms dan vinden ze zichzelf misschien mooier en beter en knapper dan de andere keer. En je ja, ze, nou weet je, vandaag zijn we gewoon een tientje duurder. Nou, er is ook wel eens een actie geweest. En dan moet je dan toevallig tegen aanlopen. Toen was hij, uh, nou ze was de helft goedkoper. Dus toen heb ik hem een keer uh, gekocht. Dus dat, uh, ja, daar moet je ook soms een beetje geluk mee hebben. Het wordt bijna Sinterklaas in kerst. Dus is hij vast weer in de aanbieding. Toen heb ik hem ook gekocht. Nou ik moet zeggen, ik uh, heb vanmorgen ook nog met een... Uh, ...een cursist gelopen met Navigon... ...en gewoon een... ...ja, hier hebben we een of andere rare dreef in, in Utrecht... ...die heet de Rubicon-dreef... ...en gewoon een willekeurige kruising met de Rubicon-dreef hadden we opgegeven... ...en we zijn gewoon gaan lopen. En verdomd, je komt gewoon waar je wezen wil. Zeker met een iPhone uh, 4 of hoger... ...omdat die afwijking is maar 10 meter. Waar dit wel misgaat overigens is uh, op pleinen... ...ik liep, maar nu was het op maandag in Deventer vanaf het... Uh, de vestiging van is naar het station. En dan kom je op het stationsplein. Ja, ze zijn in het even druk origineel. En op dat stationsplein hebben ze een hele grote vijver met, met velden daaromheen en paden daartussen door. Ja, dat weet hij gewoon echt niet. Hij weet dat het tot op het plein. Dus ik heb daar nog behoorlijk wat moeten vragen. Uh, en overal rijden bussen rondhad. het één groot gekkenhuis. Voordat ik echt op het station was. Dat viel me een beetje tegen. Maar goed. Om op adressen te komen. Uh, ...werkt dat wat mij betreft nog steeds helemaal prima. Maar je zou dus dan een, inderdaad een keer kunnen proberen door voor dat station te gaan staan... ...en daar dan uh, dat voor, voor dat scherm gps te kiezen en dan positie opslaan. Wie weet werkt het dan wel. En dan de Ariadne aanzetten om het water aan te geven van die vijver. Ja, de kaartfunctie van die Ariadne nou doet het niet altijd bij mij... Of kun je ook hier zo gewoon aan aangeven voor water, uh, Alwin? Nou Het klopt. Ik, ik was dat van de week ook met de cliënt aan het proberen. En toen werkte de kaartfunctie bij mij ook niet. Dus of dat nou met iOS 6 te maken heeft, ik weet dat daar een probleem mee was. En er is inmiddels ook een, een update geweest van Luca. Maar bij mij deed de kaart het ook niet. En uh, iemand anders, een, een, een, een ziende partner die had de, ook een iPhone en die had Ariadne er dus ook op gezet. En die schakelde voor voice-over uit en die hoorde ik wel ineens allemaal later. Dus ik, ik, dat moeten we nog even uitzoeken. Ik heb zo de indruk dat hij uh, tijd moet nemen om die informatie van de kaart binnen te halen. Want uh, soms gaat het rap en soms gaat het iets trager. En als je een tijdje wacht, het is, het is net alsof hij die, ja, die gegevens van die kaart moet, moet ophalen. En als je buiten bent, gaat dat heel waarschijnlijk iets trager. Dat zou het... Ja, Dat zou inderdaad kunnen. Oké, okay, nog andere dingen over uh, de Navigon-app? Nou, voor het lopen niet, maar ik vind het wel handig dat je ook nog uh, uh, de autoroute, de, de, voor het geval ik een keer een vrachtwagen wil, dan kan dat ook nog. En de, de snelwegen of de toeristische route. En, nee, ik vind het wel handig. Ik vind het een, een handige app. En je kunt ook via de points of interest toch wel een uh, fietsroute erin zetten bijvoorbeeld. Dat gaat best wel aardig. Uh, ja, daar zijn de meningen altijd over verdeeld. Daar lees je ook juist een hele hoop kritiek op, op die, uh, het, het erin zetten van routes. Uh, je kunt ze heel slecht uitwisselen, wat ik ervan begrepen heb. En je kunt ze, je zou ze moeten kunnen downloaden van internet, maar dat uh, lukt geloof ik helemaal niemand. Dus hopelijk gaan ze daar nog een keer uh, wat leuke dingen mee doen. En hoe maak jij zo'n fietsroutes, dus ik vragen mag, Piet? Nou, ik heb het vorige keer al gezegd, dat gaat meestal van terras naar terras en via restaurants. Een beetje burgandische inslag heb ik wel. Maar dat werkt wel goed. Oh ja, dat is waar ook. Ja, dat, ging, dat ging van kroeg naar kroeg. Helemaal goed. Oké, okay, nog andere dingen. Anders gaan we verder met TomTom. Uh, Tom. Ja, misschien kunnen we eens kijken in welk formaat uh, die, die routes gedownload moeten worden in, in, uh, in Navigom. Jaap heeft zo'n toolje gemaakt dat je allerlei formaten kan omwerken. Dan moet je... Uh, ja, dan moet je van Ziende laten doen. Klik, klik, klik, klik, een route volgen. En dan uh, kun je die voeren aan een of andere navigatie-app. Nou, dan moet je Jaap hier maar eens een keer bijslepen om dat uh, uit te leggen als je wil. Dat vind ik wel een tof plan eigenlijk. Kijk, dan je mag maar best een route uh, erin klikken. Dat uh, lukt prima op uh, Google Maps of iets dergelijks. En dan zou dit, uh, als ik dat dan in Navigon gestopt kan krijgen, dan kan ik daar best mee lopen. Dat, uh, ja. Ik uh, zal eens gaan spuren. Ja, en Ariadne ik had het in ieder geval. Die, daar kun je een route in, in inplannen. heb ik hier een route gepland van Jobs uh, naar Wageningen. Op een gegeven moment kwamen we bij een beekje uit, was een klik, klik, klik. Het was een route uit internet, van internet. Klik, klik, klik. En we hebben hem gelopen. Op een gegeven moment kwamen we in een beekje uit en konden we niet meer verder. Het bleek dat die man er had staan plassen en toen de trek had laten aanstaan. En gewoon aan de weg was teruggelopen. Dus uiteindelijk moesten we gewoon bij de weg weer terug en konden we weer verder. Het was wel lachen. <laughs> Dat is prachtig. Het is geweldig. Oké, okay, ik denk dat we doorgaan met TomTom. Uh, Tom. Daar wil ik even één ding over zeggen. Um, bij TomTom Tom stond uh, mijn huisadres op uh, de dokter van der Hoefelaan in plaats van op mijn echte huisadres. En dat komt omdat ik TomTom Tom een tijdje heb gebruikt uh, toen de wijk nog in aanbouw was... En dat was het laatst mogelijk vindbare adres wat er toen nog was. Dus hij kende de straat nog niet waar ik woon. En... Uh, Tom Tom... Hebben anderen misschien uh, nog betere ervaringen mee? Daar ben ik heel erg benieuwd naar wat anderen daarvan vinden. Moeten we daar nog wat over anders melden? Nee, wat mij betreft Tom uh, schiet er maar in. Ik neem vast een voorschot, want ik heb dat natuurlijk vanochtend even allemaal uh, geknipt, geplakt en gevouwen en beluisterd. En wat mij inderdaad opvalt, uh, uh, omdat jij dat namelijk nu net zo zegt. Uh, er is, staat ook een podcast op uh, Blind Cool Tech van iemand die TomTom uh, Tom en Navigon en Captain vergelijkt. En die komt eigenlijk tot dezelfde conclusie als jij, Dirk. Komt hij aan. Zo, ik ben weer bij het station. Nou, dat is duidelijk te horen ook. Toen komt er een trein langs parren. En ik ga nu lopen met TomTom. Uh, Tom. Ik uh, zal hem even instellen. Een momentje. En dan gaan we zo weer dezelfde route lopen als dat ik vanmorgen met uh, Navigon gelopen heb. Nu gaan we hem instellen. Het is wat lawaaierig hier, dus ik zal af en toe wat roepen wat hij roept, als het niet te verstaan is. Tomtonshop. De Bekijkkaart. Navigeer naar. Weglating steken. Ik kies voor navigeer naar. Navigeer naar. Weglating steken. Menu. Terugknop. En ik veeg naar huis. Navigeer naar. Weglating. Portrait driving 4. Thuis. Die doe ik dubbeltikken. Rotterdam. Van weer over. 650, niet, wandelroute, reis via wandelroute. 650, klopt. Van wil. wandelroute, reis via, knop, opties, knop, oké, okay, knop. Toch, wel oh, gaat iets mis. Ik iets mis. wandelroute moeten kiezen wandelroute moeten kiezen volgens mij. Drijving Dr even dubbel. Nee, Paterie navigeer maar, rondom, navigeer maar, navigeer maar, navigeer maar, navigeer thuis. Ja, dan je, je. En dan was je wel. Op de, van, ja. 6, 50, wandel rond. Toch weer open, knop, knop, willen mensen, knop. Zo, we gaan gewoon lopen. Die... Twee minuten, 28 20 seconden. Nu moet even naar het andere stoel. Paterie, 18, 90 op de. Zo, komt er van ook voorbij ook nog een vriendje voor aan. Even kijken of we hiermee thuis komen. Hij ja, brengt het op. op. Hoppa. Het is natuurlijk wel leuk om Ariadne hier overheen te zetten. Nou, dat hebben we vanmorgen al een keer gezien, dus gaan we gaan het nu gewoon puur op navigatie lopen. Ik zet hem nu even in mijn hand. Want mijn vest klapt er anders voor. Het is rechter-rechter, dan heeft nog niks te zeggen. Oh, brengt het eens op. Breng nou links. Ja, dat is beter. wil afslaan, Willem armslaan, daarna rechts afslaan. Hij wil me hier nu al links af hebben en ik wil een arm slaan. Dus hij loopt anders, ik doe brutaal, ik loop hier door. Brent hou links. Want deze weg is een beetje druk, ja, nu het je niet, maar normaal gesproken wel om hier over te steken. Maar hier aan de overkant is wel een zijstraat. Ik een beetje in de bosjes. Dat is niet echt, ja, dat ik dat deed, denk ik. ik denk dat ik op het fietspad moet gaan open. O, daar staan er zojertjes toe. Dat is toch wel weer goed van het. O, het zal brengen maar. Ik ga straks dus ook weer die uh, toegelingsweg van die wijk voorbij rijden, of voorbij lopen. <coughs> Eens kijken of hij daar zegt dat ik moet draaien of hij hem ook linksaf wil hebben. Er is links een tussenpad tussendoor. Dat kent hij niet. Links afbuigen. Plein slaan. Maar hij zegt er niet bij hoe, hoeveel tijd dat moet gebeuren. Dat is wel een beetje jammer. We zien dat het nog komt... DRIVING Dan raakt ik vroeger op het display aan. Toe, je. Brent, let op. Brent ziet een andere rond en overkant lopen. Dat vindt hij zeker zo interessant. Maar voor mij aan het werk zijn. Nee, nou raak ik het bij aan, brengt de commissie wachten. Moet. Ik moet even iets tofje lopen. meter doen. Ja, Brendtje kom maar. ik hem Nou, dan komt het nu verder niet, er is nog een aanwijzing moet ik De pijnslaan moet lijkt, blijkbaar Hier is links uh, de zebra Prent links Topper Goed zo man dus Ik denk dat hij echt wel gaat stoppen voor mij Ja, dan doet hij dus het maakt minder lawaai, dus dan kan ik over. Brent, recht. Ik dacht even dat ik het twee keer moest gaan zeggen. Nou, hier is links de pleinslaan waar die auto uit kan rijden. Maar daar zegt hij niks meer over. Ik voel een beetje jammer eigenlijk. Dan ga kijken wat hij verder gaat zeggen. Brent, gedaan. Ik heb er echt een goede wandelroute in gesteld volgens mij. Printje rechts, hier moet het de weg over. De drempel waar ze misschien iets minder hard rijden. Of er. Prent, prent, prent, prent. Oh wacht, een hele lange auto. Ja, dat is zoiets. Oké, okay, van de punt gaan we de route volgen. Even kijken wat hij nou te melden heeft. Ik zou de eerstvolgende rechts moeten. Rechts afslaan, dokter van der Hoevelaan, daarna bestemming bereikt. Daar heeft ze op zich wel gelijk in. Dat is. Het is wel raar dat ze daar geen meters bij zegt. Brent vindt dat we heel vaak van het station op naar in huis lopen. lopen. Ja. Goed, er is die slijden voor. Dat is een lot. We lopen even rond te kijken waar we langs moeten. Dat zal hier bij de Trico gebeuren zijn. De container staat er. Door Hij loopt er mee. Vooraan. Over. Die auto wacht gewoon. Dus nu loop ik. Zij staat voorbij. En een echte wondernavigatie zou je laten nou moeten zeggen dat ik moet gaan draaien op een gegeven moment. Ik probeer om te keren. Pleinslaan gedurende 80 meter daarna links afslaan. Kijk, hij zegt de Pleinslaan gedurende de 80 meter en links afslaan. Dus hij doet hetzelfde als wat Navigon daar doet. Dat hij maar dus via een... Linksaf en dan nog twee keer linksaf terugbrengt op het verlengde van de straat waar ik in moet. Maar dat doen we niet. Brentje, we gaan hier ook terug. Brentje krom. en Brentje vooraan. Ik loop nu terug. Brent denkt nu helemaal dat ik gek geworden worden. Broer. Links afslaan, dokter van der Hoevelaan. Daarna, bestemming bereikt. Ik werk wel dat Tom, Tom het minder op het goede punt zegt. Maar het kan ook zijn dat een broerder uh, navigatie hebben. Dat kun je niet zo goed controleren. Rent links. Nu loop ik in die dokter van de Hoevelaan. De stemming bereikt. Nou, dat vind ik wel heel erg uh, aan de vroege kant. Ik ga heel even op het scherm kijken. Klop. Pres. Pres. Klop. Pres. Pres. Nee. Ik vind dat hij mij te vroeg zegt dat ik thuis ben. Het kan zijn dat ik een verkeerd thuisadres ingegeven heb. Of dat dan ergens om veranderd is. Want ik moet echt nog naar links en dan nog een meter of vijftig of zo minimaal lopen, voordat ik echt thuis ben. Maar wat mij inmiddels wel duidelijk is, is dat de Navi... navigatie van TomTom Tom... als iPhone-app minder info geeft dan de navigatie van Navigon. Dus navigatie is natuurlijk altijd een hele rare tak van sport, brengt er je waar je afhankelijk bent van Allerlei weercondities. Maar het regent vanmorgen een beetje. Dus ik neem aan dat het hier nou niet broerder is dan vanmorgen. Nou, nu loop ik in het rijtje waar mijn huis is. En daar ga ik nu aankomen. Dus nogmaals, ik vind dat hij het behoorlijk vroeg gemeld heeft. Ik controleer zo thuis het adres nog even, maar het gaat om het idee. Dat was hem. Ik gooi de microfoon los. Nou, wat ik aan het begin al zei, deze stond inderdaad nog op de dokter van der Hoevenstraat omdat uh, de zuster van Overheemlaan er toen nog niet in stond. Dus dat is hem vergeven. Maar verder uh, vind ik... Ik had één ding gemist en interpreteerd. En dat hoorde ik nu pas. Toen ik doorliep op de slaan, Dus toen ik de wijk voorbij liep. Zei hij inderdaad van keer om en ga over 80 meter links. En hadden ze ook inderdaad dat bedoeld. Dat ik om moest draaien en terug moest lopen. En niet dat ik verder moest lopen en weer linksaf moest gaan. <coughs> ja dan was ik er ook wel gekomen waarschijnlijk, Maar dan loop je gewoon alleen hend om. Uh, in zijn algemeenheid uh, ervaar ik met navigatie dat... Uh, ik uiteindelijk altijd kom waar ik wezen wil. Soms duurt het lang. Soms misschien te lang. Dat, dat is een. Uh, dat zou je als onderwerp van discussie kunnen nemen. Je moet het gebruiken vanaf een iPhone 4 met een iPhone 3 gewoon echt niet. Dat, dat, dat, dat gaat echt niet werken. Ja, dan kun je het wel gebruiken als ondersteuning. En als je nog behoorlijk wat ziet. Maar als je echt plin bent uh, met stok of geleidehond. ...dan is dat uh, gewoon niet te doen. Er zijn straten zat die minder dan 60 meter van elkaar liggen... ...en als die een keer naar die 60 of 70 meter schiet, de nauwkeurigheid... ...dan, uh, ja, dan ben je gewoon de sjaak. Dat, dat, dat, dat loopt niet prettig. En dit loopt toch al minder... Uh, ...dit kost je meer tijd en meer energie dan uh, als je een route kent. Dat is natuurlijk op zich ook logisch. Als ik bijvoorbeeld naar vanmorgen kijk liever met een jongen dat die liep uh, alleen met een stok. Dat is een goede stokloper die deed dat heel erg keurig overigens. En dan loop je hier door overweg naar een of andere dreef. En dan uh, ja, kom je op een speelplein terecht. En waar allerlei uh, speeltoestellen staan. Ja, daar zul je dan gewoon even doorheen moeten of langs moeten. En dan moet je wel een beetje mazzel hebben dat je weer de goede straat uh, ingaat. Aan de andere kant is het ook zo, als je keer een andere straat in loopt, ja meestal in, in zo'n woonwijk zijn straten genoeg. En euh, dan kom je er ook wel, dan loop je dus een keer 100 meter om, nou ja, zo wat, dan roop je 100 meter om. Als je natuurlijk op straten komt waar je gewoon helemaal niet meer af kunt, op het platteland bijvoorbeeld, ja dan moet je natuurlijk wel heel erg oppassen. Maar daar heb je ook minder zijstraten, dus ook minder kans dat dat uh, op die manier fout gaat. Samenvattend vond ik Navigon echt veel en veel plezierig lopen. en met een veel nauwkeuriger, grotere nauwkeurigheid. Uh, soms stond echt op de meter af waar ik links of rechts af moest. Nou, dat viel mij reuze mee. Deze dingen zijn en blijven auto georiënteerd. Dus die hele looproutes, dat zijn dingen die er later bijgebakken zijn. En um, gaan altijd uit van het midden van de weg. Dus ook hier heb je een, een afwijking van een meter of tien. En het kan dus gebeuren dat je de weg voorbij loopt en dat hij dan drie meter voorbij die weg zegt rechtsaf. Dan bedoelt hij eigenlijk van nou, je had eigenlijk bij de vorige weg rechtsaf gemoeten. Dus dan moet je een klein stukje terug en dan naar links. Oké, okay, vragen over TomTom. -tom. Werk, ik zei het net al, uh, die Amerikaanse uh, jongen die daarmee is wezen lopen is tot dezelfde conclusie gekomen als jij. Wat het wandelen betreft uh, heb ik nog mijn, uh, mijn hoop gesteld op, uh, op Garmin. Omdat Garmin een fabrikant is die echt ook apparatuur maakt voor wandelaars. Alleen, ik heb nog niet kunnen merken dat er een, een, een goede uh, Garmin app uh, voor de iPhone is. Mocht iemand daar meer van weten, dan hoor ik dat ook heel graag. Ja, die is er zeker wel. Alleen, dat stommeling heeft geen voetgangersmode. En dat staat er zelfs bij in de App Store volgens mij. Dus ik, had hem, uh, ik kwam hem tegen van de week ergens toen ik apps aan het speuren was. Dus ik had zoiets van, yes, die is er ook. Maar dat was uh, de hele koude Garmin kermis. Dus dat, uh, dat gaat hem niet worden. Als ik dit soort dingen vergelijk overigens met de, de Captain Hardware oplossing of de... Uh, ...Tracker Breeze... ...dan denk ik dat die nog net even een tikje meer informatie geven... ...hoewel in combinatie met uh, Ariadne vind ik van niet. En je kunt Ariadne tegenwoordig zo pimpen dat je daar precies voldoende informatie aan krijgt... ...die je wel hebben wil en dat je de rest gewoon uh, niet meer krijgt. Dus ik loop eigenlijk liever met een uh, uh, Navigon met een iPhone... dan. Met een breeze of met een captain. Er is ook software met de gelijknamige. Uh, een app met de gelijknamige naam voor de captain. Maar dat is echt een heel ander pakket. Die wordt wel door dezelfde makers gemaakt als Captain, geloof ik, uh, de Captain Mobility. Maar die is, uh, heeft zeker niet die kwaliteit van Captain Mobility. Die is niet gemaakt voor lopers. Ik geef hem vrij voor vragen. Ja, het is natuurlijk een kwestie van smaak, wat je het uh, liefste doet. Ik vind het onhandiger van een iPhone dat ik er eigenlijk handen tekort kom. Vooral als ik het heb een keer. Het scherm aanraken en het schiet ergens anders heen. Enfin, we hebben nog een tart een hond en eventueel een stok en de woef. Uh, maar oké, okay, dat is iets anders. En dan hebben we nog ook nog uh, My Way. En het handige van My Way vind ik, en ik geloof dat Ariadne uh, dat inbouwde. Daar kun je schudden als je een punt wil maken. En dat lijkt ook hartstikke mooi. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is ook heel erg mooi. En dat is ook een van die dingen die je er best in mogen bouwen. Uh, over handen tekort, ik heb hem altijd gewoon in een borstzak uh, van mijn overhemd zitten. Zoals ik nu ook liep heb ik hem dus uh, met luidsprekers in de boven in een borstzak zitten. Ja, mannen zijn meer gezegen met meer zakken. <laughs> dit lijkt me wel een heel erg open deur Welwin. Oké, okay. nog iemand opmerkingen of andere vragen? Begin van het jaar heb ik ook iets gelezen van jou over een bakniemeus uh, app op dit terrein. Hoe staat dat daarmee? Dat is een soort um, app die heet de Here-app en daarmee kun je met 3D-geluid bepalen waar je heen moet lopen, ook in vrije routes. Um, daar zijn ze. De, de app is geloof ik op zich wel klaar, maar ze hebben nog wat juridische dingen die uh, onze verzekering, of de verzekering van Bartimeus of van Accessibility, uh, nog wat vraagtekens bij heeft. Dus hij is klaar, Er worden promotiefilmpjes worden ervoor gemaakt. Die heb ik gelopen in de Soesterduinen. En dat was uh, leuk om te doen. En die zal ik ook zeker bespreken op het moment dat hij uh, uit, echt uit dreigt te komen. Voordat je oren alle twee bedekt door een uh, koptelefoon? Als je geconcentreerd wil luisteren welke kant je op moet... dan uh, heb je twee, twee oortjes in. En als je alleen maar aan het lopen bent... ...en wil weten of je op de goede route blijft, hoeft dat niet. Dan heb je een soort klikgeluid dat je de goede route blijft horen. Ja, voor dat soort dingen zouden die, die boonconductor... ...of hoe heten die dingen, koptelefoons, heel praktisch zijn. Die schijnen heel duur te zijn. Ik uh, heb er nog nooit mee gelopen. Het lijkt mij een... Uh... Uh, heel prettige ervaring. Even voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is een koptelefoon die zeg maar, niet op je oren zit, maar er net achter. En het geluid doorgeeft via de botten, van, uh, dus via de schedel. En daar wordt al, eigenlijk al heel erg lang mee geëxperimenteerd. Uh, van ergens uh, ver diep in uh, de vorige eeuw al. En uh, ja, ik, ik geloof inderdaad ook dat ze duur zijn, maar ik, ik, je gaat er wel steeds meer over lezen. Dus ik denk dat het uh, toch wel een keertje eraan zit te komen. En dan ben, ben je dus met, loop je met zo'n ding op en toch je oren vrij? Ja, dat lijkt mij ook. Uh, want uh, als je inderdaad je oren dicht hebt en je moet oriënteren op wat er uit uh, die dokjes komt. Uh, dat lijkt mij toch uh, inderdaad een wat uh, hachelijke onderneming. Ja, dat ben ik geheel met je eens. Ja hoor, zeker. Ik vind dat tijdelijk niet, uh, niet een probleem. Nou, we gaan eens kijken wat, uh, wat die hier app uh, gaat presteren. Tom, als jij even die uh, nog wat andere dingen of dingen uit de chat wil afhandelen, dan loop ik even naar iemand met oogjes om te kijken wat, waarom die uh, plaatsen het niet doen in die storingsapp. Is dat akkoord? Ja, dat is prima. En nog even over Garmin. Uh, inderdaad, uh, Garmin heeft meerdere apparaten. Die heeft gewoon ook de, zeg maar, de navigatie die TomTom Tom en, en Navigon ook heeft. Maar Navigon heeft ook, uh, en dat zijn vrij best wel prijzige apparaten. Ze zijn ook waterdicht of spatwaterdicht, hoe moet je dat zeggen. Dat zijn apparaten specifiek voor de wandelaar. Daar staan ook heel veel uh, uh, paden in uh, in, in het bos en hij en zo. En uh, nou, het zou dus het mooie zijn dat uh, zoiets dergelijks ook naar de iPhone wordt vertaald. Maar natuurlijk beginnen ze eerst met de... tussen haakjes normale navigatie-app. Die dus door, vooral bestemd is voor automobilisten en zo. Oké... Okay, um... Derk is dus nu eventjes aan het kijken of er nog iemand in het gebouw is... ...die even voor hem wil, wil gluren. Uh, ik heb, mm, ja, Astrid, jij had één vraag over de, de NS Storingen-app. Uh, daar is Dirk al even op ingegaan. Ik heb hem zelf nog niet, omdat ik zoiets had van... ...ja, maar 9292-OV heeft toch ook een tabblad met, uh, met storingen. Um, is, is er een reden waarom uh, ik voor die NS Storingen-app zou gaan... Ja, wat ik heb gelezen is dat je kan instellen uh, van welk station je de storingen wilt horen alleen. En als dat zo zou zijn, dan zou ik dat wel heel mooi vinden. Dat, uh, dat moet, zou moeten kunnen, maar ik kan niet vinden hoe. Oké, okay, daar is Dirk dus achteraan. En wat ik bij Dirk uh, op een gegeven moment, dat hoorde je ook in die opnames, dat hij dus een melding kreeg uh, over een verstoring. En ik heb niet het gevoel dat 9292-OV of 9292 dat doet... Ik heb zelf nog niet gekeken, ik weet niet of jij die ook hebt, Astrid, of iemand anders in de reisplanner extra van de NS zelf. Want ik mag toch aannemen dat hij ook iets aan storingen doet. Ja, prima, ik ga het te maar ik kan niet afsluiten. Maar die heeft een aparte storing een tapje, een tapje verstoringen. storingen. Maar daar krijg je geen poesberichten van. Nee, oké, en dat is dus het voordeel van de NS Storingen App Plus. punt? Plus wat Astrid zegt, dat je dus kunt kiezen voor een station waarvan je de meldingen wil hebben. Ja, ik hoef niet de storingen in Asse en zo uh, elk ogenblik als pushbericht te krijgen. Dat gebeurt nu dus wel. Ik wil gewoon uh, nou ja, van, uh, van mijn plekje of waar ik op dat moment ben uh, de pushbericht te krijgen. Ja, maar dat kan dus alleen als die stationlijst toegankelijk is. Uh, uh, Dirk, ben je al terug? Oké, okay, Dirk is nog niet terug. Dan gaan we gewoon even kijken en dan pakken we het onderwerp uh, wat we meestal als laatste doen. Uh, de leuke dingen of de minder leuke dingen. Kom maar op. Ik heb uh, eigenlijk twee vragen Tom, uh, Tom. Uh, eigenlijk naar aanleiding van uh, uh, de navigatieverhaal uh, wat we eigenlijk net hebben gehoord. Ik ben zelf niet echt een navigatie gebruiken, maar ik hoorde uh, Dirk zeggen van uh, die startte Navigon op en uh, die zetten die op een gegeven moment op de achtergrond, zodat die Ariadne zeg maar daarbij uh, uh, of tegelijkertijd uh, gebruikte. Uh, hoe doe je dat? Uh, dat doe je door gewoon op de thuisknop te drukken. Uh, zoals je weet, als je op, uh, uh, een app afsluit door op de thuisknop te drukken, sluit je hem eigenlijk niet echt af. Maar verhuist hij naar uh, de app kiezer. Ik vergelijk het altijd een beetje met wat je op een Windows PC doet, is het, het minimaliseren. Dus dan gaat hij als het ware, dan gaat hij dus naar de taakbalk. Um, dat betekent dat apps in principe als je met de thuisknop eruit gaat actief blijven. Voor de meeste apps is dat geen probleem want die doen toch niks op de achtergrond. Maar voor sommige apps is het heel handig zoals die navigatie apps. Die blijven gewoon actief, die blijven dus aan het werk, die blijven dingen melden. Dat heeft als voordeel dat je ook andere dingen kan doen. Hè? Mensen die in de auto zitten en de iPhone als navigatie gebruiken moeten natuurlijk ook uh, kunnen bellen of iets anders kunnen opzoeken. En Ariadne kan dat eh, volgens mij niet, alhoewel ik wel had begrepen dat hij ook met een uh, geblokkeerd scherm zou moeten kunnen werken en ook op de achtergrond, maar dat doet Ariadne dus blijkbaar niet. Uh, die navigatiepakketten doen dat allemaal wel. Um, volgens mij doet een, een programma als Mail doet dat ook en er zijn er dus meerdere programma's die, die toch op de een of andere manier actief blijven in de achtergrond als jij op de thuisknop hebt gedrukt. Wil je dus een pakket als Navigon helemaal afsluiten, dan moet je naar de appkiezer gaan en dan op Navigon dubbeltikken en vasthouden totdat de iPhone zegt uh, uh, apps wijzigen. En dan met een dubbeltik de app ook echt uit de appkiezer verwijderen, dus uit het geheugen zeg maar. En dan is die ook echt helemaal uit. Oké, okay, nooit geweest. <lacht> Weer wat geleerd en daar uh, is het voor bedoeld toch? Heb ik nog een vraagje, ik heb daar in het begin heel even met Dirk al over uh, gesproken. Um, uh, weet iemand of er een appje bestaat voor Twitter? Uh, dat zodra je een tweet binnenkrijgt, je die in je berichtencentrum um, uh, te zien krijgt. Uh, ik ben van de week uh, sinds kort een beetje met Twitter aan het uh, rommelen, zeg maar. En ik heb uh, Tweetlist Pro onder andere erop gezet en uh, Echofon. Um, en Je zou daar dus uh, pushberichten krijgen. Uh, maar dat is mij niet helemaal duidelijk wanneer je nou een pushbericht krijgt. Want als ik dus uh, mijn tweetlist open. Uh, dan zie ik dus dat er allemaal nieuwe tweets bijgekomen zijn. Waar ik geen bericht van heb gekregen. Derk stelde ook voor van, Joh, dat is naar voren in het Vraaguur. Misschien dat er mensen zijn die daar een oplossing voor weten. Die oplossing is... Uh... Dat bedacht ik mij net ook wel door Nancy geroepen de vorige keer. Dat was gewoon een lezende Twitter app. Die las je gewoon alle tweets voor die binnenkwamen. En bij Echofon of uh, Tweetlist. Krijg je uh, alleen maar een pushbericht als je of een volger erbij krijgt. Of als je een mention hebt. Dus dat je genoemd wordt in een andere tweet. Of als iemand jou rechtstreeks antwoordt. Dan krijg je ook. Uh, een direct mens dan krijg je ook een pushbericht maar als je een aantal volgers hebt dan um, wil je echt geen pushbericht bij iedere um, iedere tweet die je krijgt volgens mij Roger. dan word je echt helemaal gek in je berichtencentrum en in je hoofd ook volgens mij maar dat kan, dat kan aan mij liggen nou, ik kan me voorstellen dat, dat als je dus uh, een bericht krijgt wat, wat in de categorie uh, mentioned valt, dat je een model wel, dan wel zou willen zien, want dan heeft het ook iets met jou te maken. Ja, die krijg je wel. Dus mentions krijg je en uh, volgers. Oké. Okay. Nou ja, en weet jij, weet jij toevallig de naam van dat, uh, van dat appje, wat die tweets voorleest die je binnenkrijgt, uh, Dirk? Ai, ik was al bang voor die vraag. Nee, weet ik niet uit mijn hoofd. Dat kan ik wel uitzoeken. Uh, ...en je dat mailen. Het verbaast me trouwens dat de, de, de, de, zeg maar de, de, de Twitter-app het zelf niet doet... ...omdat Apple toch juist die integratie wil en maakt met Facebook en Twitter en noem maar op. Uh, je zou ook eens kunnen kijken in, in uh, berichten... Dus instellingen, berichtgeving. Of inderdaad, een van de Twitter-apps die je hebt daar ook staat. En, en hoe die daarin staat. Of er dus ook inderdaad is aangegeven dat hij jou berichten moet geven. Maar daar kun je denk ik zeker niet aangeven dat hij ook uh, bij Tweets berichten moet geven. Er staat wel een... Uh, maar dan moet je dus de Apple Twitter-app gebruiken. En die is wat minder toegankelijk dan uh, Tweetlist. Ik hou even de microfoon vast. Even kijken... Op, oh, speakers erop. Blazen met het ding. Um, ik ga naar instellingen. Instellingen. En als je heel je een heel ver... Daar je heel je de Twitter-instellingen. je Zitten, Sinterk, Sinterk, Knop, Geïnstalleerd, Grijs, Knop, Text, Knop, Ad ICT Knop, Volg de kaart toe, Knop, Krijg contacten bij, Knop, Sinterk gebruikt e-mailadressen en telefoonnummers van uw contactpersonen om gebruikersnamen en foto's van Sinterk toe te voegen aan uw adreskaarten, context. Staat u dat deze absoluut de kaart gebruiken, context. Naar plaats, Dus hier heb je volgens mij niet zo heel veel dingen die je kunt instellen. Kijk dan wat die doet. Geinstalleerd. Vries. Knop. spellen wat die... is. Verticale zitten gebruikt in dat Tekens. Echt zegt. Tieter. Tieter. of letter T. I, T. T. E, of de letter T. W. I. T. T. I. I. C. Punt. Oh, Twitter. Inc. Ik dacht Twitter ik. Waarom dat een knop is, weet ik niet. Geïnstalleerd. Ik denk Tweets. Nee. Maar je kunt daar dus niet, uh, de, bij de uh, Apple Twitter kun je dat niet instellen. En, maar misschien dat hij dat, dat, dat wel automatisch gewoon doet. Dat betekent. Maar je komt toch ook altijd in je mail terecht, van als je een nieuwe volger hebt of een nieuwe tweet, wat belangrijk is. Dan kun je dat in je mail ook altijd weer terugvinden, net zoals Facebook. Ja, dat is juist zo irritant dat ze dat doen. Ik vind het altijd heel vervelend dat je mailbox dan vol stroomt. Maar je hebt helemaal gelijk, ook daar komen ze terecht, als je nieuwe volgers hebt of... Uh, uh, ja, en Twitter gooit ook wel mailtjes rond zo in de trant van nou weet je joh, je hebt nu al drie berichten van die en acht van die en ga maar eens kijken, joepie. Nou, dat mag die van mij laten, ik heb die mails allemaal uitgezet. En ik vind het berichtencentrum daar een uh, mooie plek voor. Oké, okay, dan wil ik even terugkomen op de vraag van Astrid over dat uh, NS gedoe. Uh, het ding is gewoon onafhankelijk. <lacht> Het kan wel. En dan moet je het volgende doen. Ik heb geen geen storingen. Er is Knoppen gaan labelen. Er is even kijken hoor. Knop. Knop. Dus de verslaving Knop. Laten. Dat. Dat dat probleem. ik heb een lijst hier en als ik dan eentje dubbeltik, dan selecteert hij hem. Selecteert hem. En Rechtsboven heb je een knop. Deselecteren. Geloof ik. Oké, okay, hoe kom je bij dit moois? Kijken of ik terug kan komen. winterswijk. Schip, hol, 82 batterie, is batterij. Uh, net onder je batterijding uh, zit een. Uh, 82% knopje Zit een infoknopje. Dus als je de voice. Ik leg hem nu op tafel neer en ik zoek met mijn vinger. 82% batterie, is... een tikje daaronder. 82, 1, 2 dan zet ik de voice over uit. voice over uit. dan tik ik een keer. voice over. en besturing. en dan is het puur geluk als ik daaronder in de twee knoppen vind. 87 procent. dat is niet goed gegaan. 87. Lijnpoging. voice over. voice over. en besturing. verdoet. Dan heb ik onderin vanuit de tuinktoets gezien: heb ik als ik rustig naar boven ga, dat is één knop die knop zegt, dat is twee knop die knop zegt, en die moet ik hebben, dacht ik. En dan krijg je de lijst, dan is alles eens geselecteerd, vandaar dat je dus ook van alles een, een pushbericht krijgt. Dan heb je rechtsboven een knop, die als je de, het, het, zoek, het zoekveld opzoekt wat ik nu heb en dan een keer naar links veegt, is dat de Deselecteer alles knop, die tik je dubbel, dan zijn alle stations geloof ik geselecteerd. Uh, en nu krijg je alleen maar pushberichten van de stations die je selecteert. En links heb je een, mogelijk een terugknop zelfs. Het klinkt wel zo. Dus op die manier kun je plaatsen aangeven waar je een pushbericht van wil hebben. Het is een beetje iffy om er te komen, maar het ken. Ik geef de microfoon vrij. Nou, misschien is het goed als we eens... Um... Contact opnemen met de NS. De NS staat toch voor redelijk toegankelijke spullen, dus zouden ze dit zonder meer toegankelijk moeten kunnen maken. Helaas, het is niet van de NS. Het is een, uh, een losse programmeur die dit uh, gedaan heeft. Maar als ik het nou goed begrijp, moet je dus... Eerst zie je die storingen. Dan moet je direct onder de uh, batterij, uh, zoveel procent, moet je uh, een, uh, ja, een knopje vinden, info of zoiets... En dan, uh, dan moet je er voor eens over uit. Ik snap er nog niet veel van eerlijk gezegd. Kan je het nog even kort uh, herhalen? Tuurlijk. Um, <laughs> zonder commentaar haal ik het zelf, moet je nagaan. Nee, um, er zit een knopje info, die zit net onder de batterij. Alleen die knop is niet toegankelijk. Uh, die hoor je dus ook niet en je hoort er helemaal niks van. Je hoort alleen maar tik tik tik tik, alsof je open, over open ruimte gaat. De enige manier om het te doen is, uh, je zoekt je batterijding op. Of nee, je legt je phone op tafel. Je zoekt je batterijding op. Dan ga je naar beneden tot die uh, klik klik zegt. Dus ik zoek nu batterij op. En dan ga ik ongeveer een centimeter onder zitten. Zo een paar klikjes. Uh, dat doe ik met mijn rechter wijsvinger. Die til ik nu op. Dan doe ik met de linker wijsvinger de voice-over uit. Met drie keer thuis toets. En dan tik ik mijn rechter wijsvinger naar beneden. En dan zet ik de voice-over aan. En dan is het... Uh, Hopelijk dat het goede menu gestart is. Daar ga je van onder naar de tweede ongelabelde knop. Die kun je dus zelf dan ook even een label geven. En dan krijg je de plaatsen te zien. Maar die infoknop is dus niet toegankelijk en ook niet benaderbaar en kun je ook geen label geven. Ja, het is misschien iets om die Tim te wachten. Ja, ik weet het niet wat hij wat doet. Maar in elk geval bedankt. Ik ga ermee uh, mee spelen en kijken. Want ik vind het wel mooi op zich. Uh, als ik nou toch het woord heb, dan wou ik nog even iets zeggen. Ik zei het al tegen Roger uh, voor het uh, begonnen. Ik heb uh, en ik hebben zondag een mail geschreven aan uh, nu.nl. De nieuw, nieuw heet nieuw.nl nieuw of zoiets. En daar hebben we precies uiteengezet dat het uh, de filterknop, het leeslater ding en, en het uh, televisieprogramma uh, uh, gids, dat het heel lastig is en eigenlijk niet werkt. Uh, en uh, dat we dus erg zouden hopen dat ze het voice-over toegankelijk maken. Nou, dat was zondag. Maandagochtend vroeg, ik sliep nog denk ik, toen had ik al een berichtje terug. Ja, we, uh, we weten het niet, maar we gaan kijken en uh, we, gaan, uh, nee, we, we gaan ernaar kijken. Oké, okay. nou dan ben ik al, vind ik al heel netjes dat ik zo vroeg antwoord krijg als één. En vanmiddag zag ik bij de iPhone Club een uh, berichtje van die brechtje, de lei heet ze geloof ik, die daar uh, voornamelijk over gaat. Uh, dat er een aantal bugs zijn verholpen. Welke, dat weet ik niet. Maar in elk geval een aantal. En uh, dat ze woensdag een, een, een uh, update naar Apple hebben gestuurd. Dat het wel even kan duren voordat die uh, update dan echt doorkomt. Maar uh, die update ligt daar dus. Nou, dat is zeker hartstikke keurig. Ja. En uh, ik weet niet zeker of we dat niet kunnen selecteren nee dat niet, kunnen veel, dat niet in de filter kunnen zetten of in de leeslijst... of dat een toegankelijkheidsissue was of dat het een, een bug in de app is. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat er heel veel meer mensen er last van hadden... en dat ze er daarom ook hard werk van gemaakt hebben. Want ik verwacht niet dat ze op deze termijn toegankelijkheidsissues opgelost hebben... want daar moeten ze gewoon echt over gaan lezen. Uh, het vervelende bij dit soort dingen is... Zodra je, nee, zolang je gewoon standaard Apple... Uh, knoppen gebruikt, dan is, gaat het allemaal wel goed en lijsten en velden en zo, maar als je zelf dus wat moois gaat maken, waar je, dan moet je dus ook zelf de toegankelijkheidsopties regelen. En 9.2 heeft zelf een aantal dingen gemaakt waar ze voor een, een deel wel de toegankelijkheidsopties geregeld hebben en voor een deel niet. Ja, maar het is hartstikke jammer, want in de oude app, die tv-gids en zo, als ze dat nou gewoon hadden overgenomen, dan was het prima geweest. Ze hebben, ik weet niet wat ze nou precies hebben gedaan. Je ziet nou wel veel meer op één tijdstip, wat er in Engeland en overal wordt uitgezonden. Maar uh, zoals het was, met die zenderkeuze die je, die, die, die je kon hebben, ja, dat, als ze dat overgenomen hadden, waren we klaar geweest. Nou, eigenlijk stond uh, op het programma, misschien ken je dat uh, appje wel, tv-gids Lite. light. Uh, als dit, uh, uh, maar dat gaan we dus niet meer doen, want het is al bij vijf. Uh, en dan denk ik als mensen dat interessant vinden, vinden dat ik dat volgende week dan maar eens ga bespreken. Maar ik ken dat programma, dat werkt net zoals uh, de tv-gids in de gewone nu app. Precies zo. Nou, ik ben daar heel, heel blij mee, want het is, is uh, prima nu en straks. En je kunt uh, op zender bekijken en uh, een aantal dagen vooruit. Dus dat vind ik eigenlijk een prima app. Oké. Okay. Um, deze positieve woorden van Tom... ...wou ik uh, de chat mee afsluiten. 16, een stukje valreep komt er altijd nog. Dus mocht iemand nog wat te melden hebben... ...dan kan hij dat nu doen. Wie wat wil, laat van zich horen. Kijk, toen werd het stil. Oké, het was deze reis misschien een beetje heel veel navigatie... ...en een beetje veel geleuter uh, mijnerreids. Um, ik hoop toch dat uh, mensen er wat aan gehad hebben. En dat um, het nu voor eens en voor altijd toch wel al duidelijk is... Dat Navigon wat makkelijker en mooier is dan TomTom. Tom. Hoewel dat kan bij de volgende update weer anders zijn hoor. De, de updates die uh, dit soort mannen doen in die apps. Die zijn vaak vrij rigoureus. Dus het kan best zijn dat de volgende Navigon update gewoon minder toegankelijk is of niet. Of de volgende TomTom Tom update helemaal niet toegankelijk is. Of uh, dat ze toch bij nadere de voetgangers navigatie er maar gewoon uit hebben gesloopt. Je weet het gewoon nooit bij dit soort... Uh, ...toch wel grote bedrijven. Wat mij betreft een goed weekend. En ik ga mijn spullen pakken en opruimen en ik ga naar huis. Het is vrijdagmiddag, ik vind het helemaal prachtig geweest. Dank dat jullie er waren en tot de volgende keer, want dan ben ik er ook weer.